Vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst zon, vooral in het oosten. In de middag meer bewolking. En in de avond kan daar een spatregen uitvallen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Hoeverlaken 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete Wouden 4. En op de A4 bij Den Haag richting Delft voor Rijswijk Centrum 5 kilometer na een ongeluk. Twee reisroken zijn daar dicht. Op van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentenon 3. A15 Europoort Rotterdam voor Vaanplein 4. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Brechtseplein 3. A28 Utrecht Zolle voor Leusten 2. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd, en zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd, ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.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 has triggered unfamiliar The man. do it. 6.9. CFM CFM I'm rocking super jam. Joe, Joe, Joe. Joe.